8 uur. Het NOS-journaal. Doorald Megens. Akkoord op EU-top over strengere begrotingsregels. Cameron vraagt Russische steun voor VN-resolutie tegen Syrië. En koningin Beatrix, vandaag 74 jaar geworden.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 In het zuiden van de Amerikaanse staat Florida hebben tijgerpythons waarschijnlijk veel zoogdieren verdreven. In het moerasgebied de Everglades komen nauwelijks wasberen, konijnen, buidelratten en rode linksen meer voor. Onderzoekers wijten dat aan de wurgslangen die er van nature niet voorkomen. Veel pythons zijn ontsnapt of worden er door mensen gedumpt als ze te groot worden. Niet alleen de populatie zoogdieren in de Everglades nemen af, ook vogels zoals de beschermde kalkopooievaar worden steeds vaker het slachtoffer van de pythons. Volgens deskundigen is het vrijwel onmogelijk om de slangen in het gebied uit te roeien. Het weer bijna overal droog en alleen in het zuiden bewolking. Het vriest in het hele land. Vanmiddag steeds meer zon, de temperatuur ligt dan rond het vriespunt. Door de wind voelt het wel kouder aan. Morgen verandert er weinig. ANWB Verkeersinformatie. In het hele land is de bevriezing plaatselijk glad. In Noord-Brabant en Limburg is het ook door sneeuw hier en daar glad. Het is een normale ochtendspits, weinig bijzonderheden, 206 kilometer file staat er nu. Wat langere files op de A9, ook maar richting Amstelveen, tussen Bevenwijk en Badhoevedorp 11 kilometer. Op de A12 naag richting Utrecht tussen Zevenhuis en Bodengraven 8. A28 Zwolle richting Utrecht voor Leuze 6 kilometer. Op de A50 Arnhem richting Os, langzaam rijden tussen Renke en Knopend Ewek over 13 kilometer.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 Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Frankrijk en Groot-Brittannië... gaan zich extra inspannen om het geweld in Syrië te stoppen. Gaan er zo over praten met onze correspondenten... Ron Linker in Parijs en Arjen van der Horst in Londen. Maar ja, het probleem is dat Rusland... iedere resolutie van de VN voorlopig zal tegenhouden. Rusland houdt trouwens ook Runderen uit Nederland... tegen aan de grens vanwege het Smallenberg-virus. Wat dat voor veehouders en fokkers betekent, hoort u zo. En bijna alle EU-regeringsleiders zijn het eens geworden... over strengere begrotingsdiscipline. Maar dat is volgens de voorzitter van de Europese Raad van Rompuy... Niet We must do more, in particular on economic growth and on employment. Groei dus en meer banen zijn nodig, maar ook bezuinigingen. De regeringsleiders kwamen gisteren in Brussel bijeen om te praten over de crisis in Europa. En het ging dit keer niet over Griekenland, althans niet voornamelijk en de andere debiteuren. Maar over de economische recessie die dreigt. Correspondent in Brussel, Tijn Sadeh. Tijn, eh, ondanks de zware onderwerpen op de agenda was er toch veel optimisme na de top. Dat lang geleden. Was het ook wel enigszins terecht? Nou ja, er zijn inderdaad, uh, ja, over twee zaken is er akkoord bereikt. Hè? Allereerst over dat uh, zogeheten begrotingspact... dat eind vorig jaar al werd aangekondigd. Nou, dat voorziet dus in die strenge begrotingsregels... Uh, waar landen zich voortaan aan moeten houden... Inclusief afspraken over boetes voor landen die schuld op schuld blijven stapelen. Nou, er is er akkoord over. Ten tweede is er overeenstemming over een gezamenlijke aanpak van de dreigende economische recessie. Nou, dan moet je denken aan een plan om de stijgende jeugdwerkloosheid aan te pakken. En het zoeken naar extra middelen om het Europese midden- en kleinbedrijf te financieren. Hmm. Nou, dat klinkt als een sprong voorwaarts. Um, Ik was dat... wel bang dat jullie zo zouden reageren. Ja, er lijkt van alles mogelijk namelijk opeens, Stijn. Uh, terwijl de, de kwestie van de Griekse schuldenlast nog altijd niet is opgelost. De banken zijn het nog altijd niet eens met Griekenland over hoe dat, um, de OEDA-afwaardering zal plaatsvinden. Uh, waar komt opeens die ruimte vandaan? Nou ja, precies. Kijk, die Griekse kwestie... die hebben ze simpelweg gewoon voor zich uitgeschoven. Uh, is er wel een goede reden voor. Er wordt nu uh, op dit moment in Athene flink onderhandeld... Hè, tussen de Grieken en de banken. Uh, de banken zouden een groot deel van de Griekse schuld kwijtschelden. Schelden. Dan is er ook nog een trojka van Europese Unie, IMF... en Europese Centrale Bank. Die zijn er nog aan het onderzoeken... wat die Grieken nou eigenlijk echt aan het doen zijn. Nou, Daarover is... Heel veel wantrouwen, vooral in Duitsland. Hè. Dat heeft afgelopen weekend nog voorgesteld om het land Griekenland... maar onder curatelen te stellen. Maar ja, daar werd allemaal gisteravond niet over gesproken. Nou ja, over wat er wel bereikt werd. Nogmaals, hè, dat pakt met die strenge begrotingsregels. Dat zijn natuurlijk vooralsnog goede voornemens. Er komt meer macht voor een eurocommissaris voor begroting... om streng toe te zien. Landen kunnen elkaar gemakkelijker sancties opleggen. Een land kan zelfs worden gedaagd voor het Europees Hof van Justitie... Maar ja, over de uitwerking zijn nog heel veel twijfels. He, Groot-Brittannië doet al niet mee. Gisteren is ook Tsjechië afgehaakt. Dat land zou er wellicht een referendum over moeten organiseren. Nou, daar heeft men allemaal geen tijd voor. En dan kom je bij dat andere, de werkloosheid aanpakken. Nou, dat komt niet uit de koker van die regeringsleiders... die daar gisteravond zaten te dineren. Maar dat was al voorgekookt door de Europese Commissie. En die heeft gewoon simpelweg wat trucs bedacht. Ja... Want aan de ene kant de hand op de knip houden, aan de andere kant banen creëren waar je weer geld voor nodig hebt. Wat, wat voor een trucs hebben ze dan uitgedacht? Nou ja, De Europese Commissie heeft echt inderdaad met een lantaarn op zolder hier in Brussel op het hoofdkwartier gezocht. En die kwam met de volgende trucs. Kijk, er zijn allerlei structuurfondsen, hè? Uh, Europese fondsen. Europese subsidiegelden worden ze ook genoemd. Nou, heel veel daarvan blijft ongebruikt. Het zou om tientallen miljarden euro's gaan die ongebruikt blijven. Die worden er gewoon niet geconsumeerd. Nou, die kunnen we nu snel inzetten. Nou, daar was iedereen het natuurlijk meteen mee eens. Juich, juich aan tafel. En dan is er nog, ja, die Europese investeringsbank. Nou, die zou ook extra middelen moeten krijgen... om uh, Europa's economische ruggengraat, het midden- en kleinbedrijf... extra te financieren... Nou, dat klonk natuurlijk en klinkt ook zeer veelbelovend. Maar ook uh, aan deze maatregelen, aan dit pakket, doen weer de Zweden niet mee. Omdat de premier uh, dat allemaal eerst aan zijn parlement moet voorleggen. Maar ja, de goede voornemens zijn er. Maar Wanneer wordt er uh, verder gepraat, Tijn, over de schulden? Bijvoorbeeld de Griekse schulden? Nou ja, laten we ons inderdaad niet verbinden door al dit goede nieuws. Want dit waar we het nu over hebben, dat gaat om tientallen miljarden. Maar ja, dan hebben we het inderdaad over de schuldenlast van Griekenland. En dan hebben we het alleen nog maar over Griekenland. En dat gaat om het tienvoudige. Een volgend noodpakket van 130 miljard euro moet naar Griekenland. Maar ja, dan moet er dus eerst vertrouwen zijn in Griekenland. Dat ze op de goede weg zijn. Ja, en tegelijkertijd moet er in juli een permanent noodfonds... met zo'n 500 miljard als buffer zijn... om dus die Griekse toestanden in de toekomst te voorkomen. Maar ja, over deze moeilijke kwesties praten de regeringsleiders pas in maart verder. Manjana. Tijn Sade, dankjewel. Franse minister van Buitenlandse Zaken, Alain Juppé, reist hoogstpersoonlijk af naar New York om daar de VN-veiligheidsraad toe te spreken. Hij hoopt dan steun te krijgen voor een resolutie waarin de Syrische president wordt opgeroepen de macht over te dragen aan zijn vicepresident. Nou, eerst maar eens naar Parijs, naar correspondent Ron Linke. Uh, Ron, want zal dat dan gewicht in de schaal liggen als de minister hoogstpersoonlijk komt in New York? Nou ja Marcel, soms kan het toch wat meer opleveren hè? als de hoogste diplomaat van een land, de minister van Buitenlandse Zaken, naar de Veiligheidsraad afreist. Want, zegt Juppé, het is niet gelukt om het geweld te stoppen via waarnemers van de Arabische Liga en het ingrijpen van het Syrische regime wordt met de dag bloediger. De regime de ogen zijn dus gericht op de Veiligheidsraad. Daar moet nu iets gaan gebeuren. En dus gaat Juppé, hij heeft het eerder gedaan, bijvoorbeeld toen in Libië de vlam in de pan zagen. Toen kwam er uiteindelijk internationale actie en uh, ja, de Fransen hopen nu opnieuw op beweging op het internationale diplomatieke front. Is dat niet hopen tegen beter weten in, want Rusland heeft al aangegeven er niet aan mee te doen aan zo'n resolutie. Ja, dat klopt en, en Juppé heeft ook al zelf toegegeven dat de ontwerptekst zoals die nu op tafel ligt, althans uh, niet formeel op tafel, in de wandelgangen wordt besproken zoals die is ingediend door Marokko, die is, zegt hij, niet geschikt voor stemmen. ...voor stemming, want de Russen... ...die zullen inderdaad hun veto gaan hanteren... ...gaan tegenstemmen, dus de boel blokkeren. Maar Juppé hoopt dat de druk op Rusland... ...en ook China toeneemt... Eh, ...als de ministers van Buitenlandse Zaken... ...in New York verschijnen. De Fransen zijn erop gebrand... ...om eh, in hun buitenlandse politiek... ...niet dezelfde fout te maken... ...als bij Tunesië en Egypte... ...want daar waren ze veel te laat... ...met steun uitspreken voor de oppositie... ...voor de opstandelingen... ...en dat heeft uiteindelijk heel veel internationale standing gekost. Ja, en die druk op onder andere de Russen komt ook van de Britten. Ook de Britse minister van Buitenlandse Zaken, William Heek, reist vandaag af naar New York voor de zitting van die Veiligheidsraad. Dus ook maar even naar onze correspondent Arjen van der Horst in Londen. En tijdens de opstand in Libië namen Frankrijk en Groot-Brittannië samen het initiatief hè, voor militair ingrijpen. Willen de Britten nu ook gezamenlijk optrekken met de Fransen? Ja, dat is helder. Door de aanwezigheid van William Hague wilden de Britten net als de Fransen dus maximale uh, diplomatieke druk uitoefenen in New York. Uh, voor Londen is het ook heel belangrijk dat die Arabische Liga een, een voortrekkersrol heeft gespeeld de afgelopen maanden. De, de Britten staan dan ook uh, vierkant achter het plan, de routekaart van de Arabische Liga. Nou, het voornaamste verzet, zoals gezegd, van de, tegen dit plan is, komt van de Russen. Uh, en Heek is dan ook vooral naar New York gekomen om de Russen ervan te overtuigen dat verzet op te geven. En hij zei gisteren dat Rusland niet langer Syrië kan en mag beschermen. Ja, nou ja goed, daar denken de Russen volgens mij anders over. Zullen Frankrijk en Groot-Brittannië, als Assad zat zich niets aantrekt van die druk, Frans-Britse druk, uh, en toch doorgaat met het laten vermoorden van burgers, dan uiteindelijk pleiten voor militair ingrijpen, denk je? Voor de Britten is dat een stap te ver. Ze zijn heel huiverig voor een, een nieuw militair avontuur. Een avontuur in Syrië. Uh, het is Londen wel vaak voor de voeten geworpen de afgelopen maanden. Waarom Libië wel? Syrië niet. Er is toch ook sprake van een ja, grote bedreiging voor de burgerbevolking. Er is een bloedpad gaande. Maar ja, de minister van Buitenlandse Zaken heeft keer op keer uh, dat uitgesloten. En als het zover komt, ja, dan hopen ze stiekem dat het niet de Fransen en Britten zijn... die het voortuin nemen, maar bijvoorbeeld landen als Turkije. Ja. Even nog naar Ron Linker in Parijs. Ron, hoe ligt dat in Frankrijk eigenlijk, militair inbegrijpen? Nou ja, je hoorde uh, Arjen al net spreken over Turkije. Uh, kijk, uh, in de resolutie wordt niet over geweld gesproken. Hè, dus uh, dat is voorlopig totaal niet aan de orde. En Frankrijk zal ook niet op eigen houtje gaan aansturen op militair ingrijpen. Dat moet altijd gaan via een mandaat van de internationale gemeenschap. En het liefst nog met goedkeuring dan van uh, landen uit de regio van de Arabische Liga. Maar militair ingrijpen wordt sowieso heel erg lastig, ook voor de Fransen. Omdat, ja, men heeft een springplank nodig in de regio dat had Turkije kunnen zijn. Maar ja, na het aannemen van die uh, omstreden Armeense genocidewet hier... is die weg misschien wel weer afgesloten. Zal Ankara in ieder geval niet instemmen met Franse uh, troepen op het eigen grondgebied. We hebben het er eerder over gehad. Hè. De Juppé heeft in het najaar ook al gepleit voor uh, humanitaire corridors in Syrië. Plaatsen waar uh, de Syrische bevolking veilig zou zijn. Ook dat zou moeten worden afgedwongen via uh, militaire middelen. Maar nu Turkije en Frankrijk uh, ruzie met elkaar hebben over... Die Armeense genocidewet is die weg afgesloten voorlopig. Onlinken vanuit Parijs en Anjan van der Horst vanuit Londen. En de Verenigde Naties praten dus vanavond over die resolutie tegen Syrië, die nu voor ligt zit een Russisch slot op zit, zo lijkt het. En dat slot zit ook op de grens bij de Russen voor uh, Runderen uit Nederland. Wat betekent dat voor de sector, bespreken we zo dadelijk. Is maar eens even, hoor, hoe route is op de weg. Jolanda van der Velde hebben weggebruikers last van gladheid. Of valt dat wel mee op het de snelweg? Het valt wel mee, denk ik, Lara. Ja, 207 kilometer is eigenlijk uh, vrij gebruikelijk. De dinsdag is toch altijd wat uh, drukker dan de andere dagen in de week. Uh, niet, uh, niet zoveel bijzonderheden ook. Wel goed, nieuws trouwens voor de weggebruikers via de N414, de weg Bunschotenbaan. Lange tijd was daar de brug, stond open bij één brug door een technische storing. Die is weer naar beneden, dus je kan weer over die N414 rijden. Het enige wat op dit moment verder nog opvalt is de A50 os richting Eindhoven. Zijn aanrijding geweest tussen Sint-Oederode en Eindhoven staat nu 7 kilometer. We zijn daar twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is bijna tien voor half negen, schizofrenie. Paranoia, grootheidswaan en nog heel veel meer gekte. Het zijn belangrijke thema's in een film die gisteren in première ging... op het Internationaal Filmfestival Rotterdam. Film van de Brits Simon Prummel heet Shock Head Soul. Jeroen Wielaert bezocht de bijbehorende installatie in Expositiehuis Tent... met de naam de Sputnik-effect. Dat Sputnik-effect trad op binnen enkele dagen... na de lancering van de allereerste satelliet ooit... Prostitie Sputnik, 4 oktober 1957. En in de gang naar de installatie is te lezen... dat patiënten van psychiatrische afdelingen last kregen van wanen. Ze geloofden dat de Sputnik hen achtervolgde en hen berichten zond. Dit fenomeen wordt door psychiaters ook wel het Sputnik-effect genoemd. Kom mee naar de installatie dan. De zaal in... Hele of halve bollen zijn er te zien. Voorzien van het toetsen van ouderwetse typemachines. Halve bollen waar gekleurde draden uithangen als van kwallen. En ze veranderen van gedaante als je een 3D-brilletje opzet. Dat geluid klinkt er. Een naakte man zit er. gekrompen op de vloer. De Sputnik-effect-installatie van Simon die hoort bij zijn film Shockhead Soul. Wat gek is dit allemaal? How crazy is this all? Yes, although I think it's a kind of it's about the fact that it's a kind of craziness that that's within us all. I mean, the, the project's about. I guess a famous madman is a writer Daniel Paul who Freud wrote about and he's the inspiration Het gaat eigenlijk over de gekte die wel in ons allemaal zit. De film is speciaal het verhaal van de Duitse Daniel Paul Schreiber. Eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, beschreef hij zijn ziekteproces. Voortkomend, uit religieuze vanen. De Film gaat over het algemeen, over schizofrenie en grootheidswaan. Hugo Kolschijn speelt die gekwelde man. Als de regisseur dan zegt dat dit soort wanen... en dit soort gekten in ons allen zit... wat heb je dan doorgemaakt? Ik heb ze doorgemaakt toen ik het las. En toen herkende ik een heleboel... wat ik wel in mijn omgeving had waargenomen. Van mensen. Maar niet in u zelf? Uh, ja, je moet eigenlijk alles een beetje... Een beetje je kunnen voorstellen als je toneel speelt. Dus daar uh, kan ik me wel iets bij voorstellen. Ook dat er een, uh, berichten van God komen en die uh, eisen aan je stellen... dat je bepaalde gedrag uh, moet vertonen... dat je uh, daardoor een uh, invloed kan hebben op uh, een betere wereld. Dat uh, spreekt me wel aan. De Duitser werd een van de beroemdste gevallen in de 20e eeuw van Freud. Er ja. was een zekere genezing... Dus is er hoop? Uh, er is, is dat hoop. de boodschap van de film? Uh, ja, ja er is hoop voor, voor iedereen. Maar uh, deze man uh, nam afstand van zijn eigen wanen en uh, schreef erover. En kon ook heel goed functioneren in zijn werk. Hij was een rechter. Hij kon heel goed beoordelen... Uh, objectiveren. Objectiveren, ja. was heel capabel in zijn werk en heel redelijk en kalm. En toch had hij in zijn privéleven die gekweldheid. En uh, daar heeft hij afstand van genomen en zijn, uh, uh, heeft het te boek gesteld. Dan is het in Rotterdam toch mooi, merkwaardig, grappig, gek te beleven... hoe die twee in elkaar overvloeien, de installatie en de film. Ja, ja dit soort dingen komen ook in de film voor. Hè. Die Sputniks die komen ook, die dwarrelen om uh, de hoofdfiguur heen. Ja. Uh, toen we dat opnamen, uh, uh, moest ik me voorstellen dat ze nog ingemonteerd zouden worden. Dus ik moest naar ze slaan, terwijl ze niet waren. En uh, dat gaf mij zelf het voel dat ik ontzettend overdreven was. <lacht> dat ik hem ontzettend aanstelde. Maar toen ik zag dat ze er ingemonteerd werden, toen viel dat reuze mee. Niet gek. Gestoord wel, maar niet gek, ja. Sputnik-effect. En het komt voor in de film Shock, het soul van de Brit Simon Brumel. Jeroen Wielaert bekeek het een en ander. Zeven minuten voor half negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Rusland heeft de grens voor levende runderen uit Nederland tijdelijk dichtgegooid. Het land doet dat vanwege het Smallenberg-virus. Rusland dreigde met een importverbod, geheel importverbod voor Nederlands vlees en zuivel, als ons land niet genoeg zou doen aan de bestrijding van het virus. Staat ik Henk Bleker van Landbouw?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 Uh, de mogelijkheid om alsnog, men heeft nu tijdelijk gesloten, de grenzen... Uh, binnen afzienbare tijd uh, het ook voor het runvee weer open te stellen. Oh, dus de staatssecretaris Dierenarts en directeur van de exportorganisatie Vepro Reinhoot van Gent. Goedemorgen. Goedemorgen. Maar voorlopig zit u ermee. Wat betekent dit voor uw branche? Een enorme slag voor de export van fokvee. Uh, juist op het moment dat we het blauwtongvirus achter ons laten en we per 15 februari de vrijstatus krijgen, dat was een enorme belemmering voor de export, worden we nu geconfronteerd met uh, een, in, een exportverbod naar uh, Rusland. En de Russische, uh, de export naar Rusland is een van de grootste uh, exporten van fokvee. Uh, voor de Nederlandse melkverjaarderij. Hmm, dan snap ik de optimistische stemming van de staatssecretaris... niet zo goed, meneer Van Gent, die gaf aan... ja, dit is eigenlijk het beste wat we, wat we konden, eruit konden onderhandelen. De export van vlees en zuivel naar Rusland gaat wel gewoon door. Daarmee is jaarlijks zo'n 100 miljoen euro gemoeid, zei hij. Hij was vooral optimistisch en u bent dat niet. Waar zit hem dat verschil in? Nou, dat verschil zit hem in dat hij op deelgebieden... Uh, groot succes heeft binnengehaald, maar voor levende uh, runderen niet... En voor levende runderen uh, is het zo dat er eigenlijk op dit moment nog geen reden is om een eventuele exportstop uh, af te kondigen. Dit heeft te maken met het, met het weer. Sinds uh, 15 november worden er geen knutten meer gevangen die verantwoordelijk zijn voor de overbrenging van het virus hoogstwaarschijnlijk. Dus eigenlijk op dit moment is er geen reden om nu die export stil te leggen. Hm. Maar wacht even dan, er is geen gevaar meer dat er misvormde kalfjes worden geboren? Nou, dat zal zeker wel zo zijn. We hebben intussen redelijk in beeld omdat er een meldingsplicht in Nederland is. De Nederlandse overheid heeft, uh, uh, treedt geweldig open en transparant op in deze. En daar zijn we, is de hele sector heel er erg blij mee. Aan de andere kant moeten we ons realiseren dat de infectie heeft plaatsgevonden... in augustus en september van het afgelopen jaar. De resultaten van die infecties zien we nu in afwijkende kalveren. Met aantallen kalveren waar het over gaat... Die zijn heel erg klein. Als je realiseert dat er 100.000 kalveren geboren zijn sinds het instellen van de meldingsplicht... en we hebben nu tot nu toe twee kalveren positief bevonden en iets meer dan 150 meldingen dan zie je dat het toch goed is om het ook een beetje in zijn perspectief te zien. Ja, ja de Russen zijn gewoon wat bangig, hè? Uh, we hoorden ook bleker zeggen dat hij wel optimistisch is... over de duur van deze importstop van uh, levend uh, rundvee. Bent u dat ook? Denkt u dat het inderdaad tijdelijk zal zijn... en dat binnenkort weer gewoon vee naar uh, Rusland kan? Nou, ik ben een erg optimistisch ingesteld mens. Maar in deze kan ik staatssecretaris thuis nog niet helemaal volgen. Hoewel ik wel hoop dat er volgende week als de Russische autoriteiten in Nederland en Duitsland en bij de EU zijn... Uh -huh. dat er dan zoveel duidelijkheid gegeven kan worden... dat ze zelf ook concluderen dat deze actie nogal prematuur is. Uh -huh. Met name ook voor hun eigen melkverhaalrij... de ontwikkeling van hun eigen melkverhaalrij in Rusland... zijn die Nederlandse vlokvaarsen, die van een enorme kwaliteit zijn... heel erg hard nodig. Dus ze hebben ook een erg groot nadeel zelf. Ja, maar dan zegt u dat het de Russen wel duidelijk gemaakt worden. Moet Bleker of een delegatie er weer naartoe... Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat dat gebeurt. Want ze praten toch over een schade. Het zeker bij sector onder de 16 miljoen. Ik denk dat het bedrag nog heel wat groter is. Zeker als je kijkt voor de... als het gaat over de hele melkveehouderijsector. En daar gaan we nog veel meer. Je moet denken aan stallenbouw en dat soort zaken. Uh, gaat daar allemaal naar Rusland toe. En, en ook die zullen schade ondervinden. Betekent het voor de sector trouwens sowieso omzetverlies? Of, of kan men het vee elders ook wel kwijt als het niet naar Rusland gaat? De, de Russische markt, zoals ik al aangaf, is heel erg groot. De, ja. die, de, de afname is ongeveer 25 nee, van het totaal goed. wat er uit Nederland weggaat. Ik neem niet aan dat u met de beesten blijft zitten, of is dat wel het geval? Nee, in eerste instantie niet. Maar er moeten natuurlijk uh, niet veel meer landen komen die dicht zouden gaan om deze reden. En het is op zich natuurlijk een relatief slecht signaal als de grootste afnemer... Uh, ...zegt van jongens, willen we willen geen Nederlands uh, fokvee meer. Ja, Daar vreest u wel voor dat andere landen dat voorbeeld van Rusland dan gaan volgen? Men kijkt heel erg goed wat er gebeurt. Nederland informeert landen die vragen hebben heel erg goed. Er is elke keer actueel nieuws uh, daarover. Men houdt de getallen goed bij en communiceert die ook uh, naar het buitenland. Maar goed, men kan toch beslissen. En dat is niet altijd om, misschien om, om reden van... Uh, Smallenberg, maar sommige landen kunnen daar ook een, een, een politieke agenda ja. in hebben. Reinhard van Gent van de exportorganisatie VPO, hartelijk dank voor uw uitleg. Bedankt. Goedemorgen. Otto Workforce, de internationale arbeidsmarktspecialist van Nederland. Nu ook voor alle payrollzaken binnen uiteenlopende branches. Otto Workforce, goed voor elkaar.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 Vindt u de rekeningen van uw accountant ook te hoog? Kijk dan eens op Cubus.nl. Radio 1. Het NOS-journaal. Akkoord EU-landen over strengere begrotingsregels. En bouwbedrijf Heijmans leidt opnieuw verlies. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben Doral Meegens.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 Maar ja, over de uitwerking zijn nog heel veel twijfels. He, Groot-Brittannië doet al niet mee. Gisteren is ook Tsjechië afgehaakt. Komende zomer worden de nieuwe afspraken van kracht. Ze moeten een nieuwe schuldencrisis voorkomen. De EU-top werd ook een akkoord bereikt over de bestrijding van werkloosheid... en het scheppen van banen, vooral voor jongeren. Bouwbedrijf Heijmans verwacht dat er over het afgelopen jaar... een verlies zal worden geleden van maximaal 40 miljoen euro. De definitieve jaarcijfers worden bekend op 1 maart. Het verlies komt volgens Heijmans vooral doordat vastgoed dat ze in portefeuille hebben een stuk minder waard is geworden. In 2008 en 2009 leed het bedrijf ook al tientallen miljoenen euro's verlies. In 2010 werd er voorzichtig winst gemaakt, maar vanwege de slechte vooruitzichten op de woningmarkt leidt het derde bouwbedrijf van Nederland nu dus weer verlies. De VN-veiligheidsraad buigt zich vandaag opnieuw over het geweld in Syrië. Op tafel ligt een resolutie van de Arabische landen die wordt gesteund door het Westen.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 En Heek is dan ook vooral naar New York gekomen om de Russen ervan te overtuigen dat verzet op te geven. In de conceptverklaring wordt president Assad opgeroepen om de macht over te dragen. De Britse premier Cameron zegt dat Rusland met het aangekondigde veto zijn verantwoordelijkheid ontloopt. De afgelopen dagen is het geweld in Syrië opgeleid. Gisteren vielen tientallen doden bij gevechten tussen het regeringsleger en opstandelingen. Het Internationaal Monetair Fonds roept Japan op om de consumentenbelasting te verdrievoudigen naar 15%. Procent. Met 5% is de Japanse btw nu een van de laagste ter wereld. De verhoging zou de enorme schuld van het land moeten verminderen. De regering in Tokio heeft onlangs al een plan gepresenteerd... om de consumentenbelasting te verhogen naar 10%, maar dat viel bij alle partijen slecht. Een delegatie van het Indonesische leger komt naar Nederland om de 100 leopard tanks te keuren die Defensie heeft wegbezuinigd. In Nederland roept de mogelijke deal met Indonesië vragen op. Kamerleden zijn bang dat Indonesië de tanks gebruikt bij acties waarbij de mensenrechten worden geschonden en twijfelen over de verkoop, zegt correspondent Michel Maas. Daar hebben de mensen van Defensie in Indonesië geen greep op. Maar de protesten in Indonesië, die leggen ze gewoon naast zich neer als het erop aankomt. Als zij die tanks willen hebben en Nederland wil ze verkopen, dan kopen ze ze gewoon. Het Indonesische leger heeft meer dan 200 miljoen euro gereserveerd voor de Leopard tanks. Koningin Beatrix is vandaag 74 jaar geworden. Officieel viert ze dat op 30 april in Renen en Venendaal in de provincie Utrecht. Dan zit Beatrix precies 32 jaar op de troon. En sinds november is ze al de oudste regerende monarch uit de Nederlandse geschiedenis. Dan de Everglades. Daar heeft de tijgerpython de macht overgenomen. In het moerasgebied komen nauwelijks wasberen, konijnen, buidelratten en rode linkse meer voor. Waarschijnlijk zijn die allemaal het slachtoffer van de tijgerpython geworden... die van nature niet in de Amerikaanse staat Florida voorkomen... Maar veel pythons zijn ontsnapt of ze worden door mensen gedumpt als ze te groot worden. Volgens deskundigen is het vrijwel onmogelijk om de slangen in het gebied uit te roeien. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. In het uiterste zuiden is nog wat bewolking aanwezig. In de rest van het land zijn er brede opklaringen. Het vriest in het zuiden licht en in het noorden matig. Vanochtend trekt de bewolking het land uit en wordt het in het hele land zonnig. De vrieskouw in combinatie met een stevige schrale oostenwind... zorgt ervoor dat het voor het gevoel vanochtend erg koud is...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 Wat langere files op de A2 Den Bosch richting Eindhoven... tussen de Afrit Sint-Michels-Gestel en Boksel 10 kilometer. Op de A9 ook maar richting Amstelveen tussen Beverwijk en Knopen Draasdorp 10. Op de A28 Zwolde richting Utrecht bij de Afrit Maarn 8 kilometer. Een aanrijding op de A50 os richting Eindhoven... tussen Sint-Oederode en Eindhoven 7 kilometer is daar één rijstrook dicht.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 De islamitische rebellenbeweging Al-Shabaab heeft het Internationale Rode Kruis verboden hulp te bieden in het zuiden en het midden van Somalië. Terwijl in deze gebieden al maanden droogte en hongersnood heerst. Maar Al-Shabaab heeft nu bepaald dat alle noodhulp moet worden opgeschort. Gaan we over praten met Merlijn Stoffels van het Nederlandse Rode Kruis. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Ja, het Internationale Rode Kruis is nog een van de weinige hulporganisaties die daar actief zijn. Gaat inderdaad die hulp gestopt worden? Nou, We waren nogal verrast uh, door deze uh, uitspraak van de al Shabaab die wij uh, via de media hebben uh, moeten vernemen. Um, maar ja, we nemen ze heel serieus, want um, ja, het betekent gewoon dat wij op dit moment uh, geen hulp kunnen leveren in de gebieden waar het wel heel hard nodig is op dit moment. Um, de kritiek van de El nemen we serieus en we blijven ook in gesprek met de El -Jabab. Want wij hopen toch tot een oplossing te komen, omdat nou ja, we moeten toch samen overheen komen dat we toch de grens over kunnen om de vrachtwagens goed tot daar te kunnen afleveren. De reden ervan is, volgens Shabab, dat uh, het Rode Kruis voedsel heeft uitgedeeld... dat over de houdbaarheidsdatum heen was. Is dat waar? Dat hebben we ook begrepen. Uh, wij zijn aan op dit moment aan het onderzoeken of dat inderdaad ook, uh, ook klopt. Uh, daarvan hebben wij nog, nog geen informatie. Want het is inderdaad nogal vers, uh, zoals ik al eerder uh, zei. Mm. Ja, inderdaad is er wel voedsel uitgedeeld. Hè? Onder 1 en 1,1 1, 1 miljoen Somaliërs. Um, ja, u gaat dat naar onderzoek. Is, is dat mogelijk uh, om dat te controleren? Nou, Dat is op dit moment ook het probleem. Hè. Het is heel gevaarlijk om, om te werken in dat ja. gebied. Wij zijn inderdaad, zoals jullie, jullie al zeiden, een van de weinige organisaties die nog in Somalië uh, voedsel kunnen uitdelen en kunnen, hulpverlening kunnen geven. Um, uh, maar er, er kan niet gekeken worden hoe erg de situatie is. En dat blijft ook uh, steeds een probleem voor andere hulporganisaties, en voor de VN bijvoorbeeld, om te kwalificeren van nou ja, hoe ernstig is het allemaal daar. Laten we eens gaan naar de consequenties van het opschorten van noodhulp door het Rode Kruis. Uh, Onder invloed van Al-Shabaab. Wat, wat, hoeveel mensen lijden daaronder? Ja, wij vinden dat een hele zorgelijke situatie. Wij geven op dit moment al honderdduizenden Somaliërs uh, hulp... En uh, ja, als dat heel langdurig uh, uh, geweigerd wordt, deze hulpverlening. Ja, je kan je voorstellen dat uh, dan de, de mensen die nu al ondervoed zijn. En, de, en met name ook de kinderen die ondervoed zijn. dat dat heel uh, heftig en hard aankomt. En daarbij is ook vlucht op dit moment heel moeilijk. Uh, je moet honderden kilometers lopen. Uh, als je al ondervoed bent, is dat uh, met alle risico's van dien. om uh, de vluchtelingenkampen te, te bereiken. Dus ja, wij spreken toch wel van een grote tragedie op dit moment. Nou, als je bap, staat erom bekend dat af en toe te stoppen. ook hulp uh, Verleners te bestoken, soms uit pesterij dit soort hulp dan weer tegen te houden. Blijft u wel in gesprek met ze? Ja, dat is uh, uh, zoals wij werken in dit gebied. Het is heel moeilijk werken. Uh, we zijn sinds oktober 2010 uh, al bezig in Somalië. En dat is een uh, kwestie van vallen en opstaan. Uh, steeds uh, kunnen we erin, dan weer niet, dan weer wel. Uh, dan staken wij het weer omdat het uh, te gevaarlijk wordt. Maar het belangrijkste voor ons is om in gesprek uh, te blijven met alle partijen. Om zo uh, toch ons hulpverleningswerk te kunnen blijven doen. Ook in deze moeilijke omstandigheden. Marijn Stoffels van het Nederlandse Rode Kruis. Hartelijk dank voor de uitleg. Was het zelfverdediging? Of toch niet? En mocht er geschoten worden? Het zijn de vragen die justitie beantwoord wil hebben... in het onderzoek naar een schietincident in Amsterdam in mei vorig jaar. Misschien weet u het nog, een politieagent schoot toen... een 31-jarige voetballer uit Amstelveen dood. Hij was met zijn team uh, hun kampioenschap aan het vieren in de stad. Om te kunnen beslissen of de agent vervolgd moet worden... hield justitie gisteren een reconstructie van de schietpartij. Dat gebeurde niet geheel onopgemerkt... Matthijs van de Wiel was erbij. Het afgesloten Sorry, het is niet anders. kruispunt waar het gebeurde is aan alle kanten afgezet. Hoge hekken met zwart doek ervoor. Ook de trams moeten vanavond omrijden. Snel, je nog Hier ging het mis de 14e mei. Een groep mannen vierde dat hun voetbalelftal die dag kampioen was geworden. Het was luidruchtig, veel drank en drugs.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 Gaat Facebook nou al eens eindelijk naar de beurs? En als het dat doet, hoeveel is het bedrijf dan waard? Roland Stekelenburg, onze internetdeskundige, weet meer. Uh, hij is hier zo dadelijk. Eerste verkeersinformatie bij de AWB is al Jolanda van der Velde. Een aantal dagelijkse files is al een beetje aan het oplossen. Het neemt alweer wat verder af. 155 kilometer nog in totaal. Niet al te veel bijzonderheden. Een aanrijding op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar-Kerkenhout nu 6 kilometer. En we zitten al een poosje met een aanrijding op de A50 als richting Eindhoven. Tussen Sint-Oederode en Eindhoven 7 kilometer. Daar is één reisrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart voor negen. Door naar Maino Remmers, die is bij de kassen in het Westland. De Polen werken daar vaak en hard. De gemeente Rotterdam wil eigenlijk dat Nederlandse werklozen daar aan de slag gaan. Willen ze dat eigenlijk, Maino? Weet je dat? Wat zijn nou? Willen die Nederlandse werklozen? Willen ze werklozen? of ze dat wil. Ja. ja. Nou, ik, dat is grappig. Er zijn trouwens veel Poolse dames hier die Kasja heten. Jij ook? Ja, ja. ik ben maar werkt hier al vijf jaar. En die was net tegen mij aan het vertellen, vlak voordat we gingen overschakelen, dat in Polen is het heel anders geregeld. Als je daar drie keer nee zegt tegen een aangeboden werk? Uh, als uh, iemand uh, drie keer zegt uh, nee, ik wil geen werk doen, uh, krijg ik geen geld uh, meer. Dan stopt het helemaal. Ja. En uh, ja, je moet leven zonder geld, je moet uh, iets anders zoeken. Toch, want jullie kennen elkaar hier allemaal, hier werken vele tient... Hoeveel Polen hebt u hier, meneer? Ik denk zo'n beetje rond 45 Poolse mensen. Ja. ja, een aantal uh, mensen van... Uh, ja, uiteraard een heel aantal Nederlandse mensen, ook zo'n aantal. En daarnaast zijn er ook een aantal mensen van Portugese afkomst. Ja. ja. Maar Nederlanders... Nou ja, rond de 45. Dus, uh, Toch ook nog ja, wel. Ja, ja, ja, ja. Wat is het ja. verschil tussen de Polen en de Nederlanders? Ja, ze, die Polen werken graag, ze doen het graag. Want dat, dat, dat zeggen ze ja, steeds, die werkgevers hier. Nou, in principe is het zo dat de uh, mentaliteit is allebei Noord-Europees. En dat, uh, dat, uh, dat klikt heel goed eigenlijk ook ja. van de Poolse en de Nederlandse mensen. Maar wat is het punt bij de Nederlanders? Nou, de Nederlandse mensen die wij ontwerken hebben, dat gaat gewoon goed. Ja. Nee, maar in het algemeen maar, bedoel het algemeen als je het voor ook, de, ja algemeen waar de politiek ook een beetje mee zit, ja, het is gewoon zo dat we gewoon, ja, ze hebben gewoon moeite om in de tuin te gaan werken omdat die mago bij een heel aantal mensen gewoon nog niet echt goed uh, belicht is eigenlijk ook. Het wordt gewoon een beetje negatief afgelegd of uh, mis afgeschilderd. Ja. Ja. De politiek wil graag dat Nederlanders met een uitkering ook dit werk gaan doen. Snap je dat? Ja, maar ik begrijp niet waarom mensen willen dat doen. Want dat is uh, geen spare werk. En uh, ja, niet iedereen uh, uh, moet uh, uh, vijf dagen werken, kan drie dagen werken. En uh, ja... Het leuk. is geen vies werk, het is ja. geen vervelend werk. Je werkt met een natuurproduct. Ja, en hier is het ook lekker warm. En, uh... Ja, zeg dat wel. Ja. 20 graden, heerlijk. Het piepende geluid om ons heen zijn transportbanden... want je waait je hier in een soort achtbaan. Alles is geautomatiseerd. Het kweken, het gebeurt volledig door robots waar het handwerk aan te pas komt. En dat is waar de meeste Poolse mensen hier aan werken. Dat is, wat, wat moet jij nou eigenlijk doen? Dit is een soort cadeauverpakking? Uh, ja, met uh, pochtjes. En uh, daar uh, komt plant. Dus je pakt een plant hier? Ja, ik pak plant. En uh, ik geef uh, uh, een mooie doek. Of dit gaat eromheen? Ja, ik heb, uh, onder de plant. En uh, in uh, deze plastic. een uh, mooie stuk En uh, is klaar. Inmiddels een Nederlandse vriend, hè? Hm? Inmiddels een Nederlandse vriend. Ja? Werkt hier ook? Uh, ja, op een andere locatie. Ook uh, bij Marelord. Ja. ja. Uh, wat wordt de toekomst? Nooit meer terug naar Polen, hier samen verder bouwen? Ja, ja, ik, ja ik wil niet meer naar Polen. Want, uh, ik vind hier uh, een goed leven voor mij. Ik heb werk, ik heb uh, ook een dochter hiermee. Ook zitten hier in school, is ook uh, blij. Um... Ja, Arno van Morel van het bedrijf hier. Is het een imagoprobleem? Want het komt steeds in de politiek weer terug. Hè? Uh, we hebben het bij het aspergesteken gehad van de zomer in Zundert. Ik weet het nog van jaren geleden. Toen speelde het precies hetzelfde probleem. Bij de tomaten, precies in hem dito. Nederlanders denken in het Westland: oh, dat is zwaar, dat is vies, dat, dat duurt allemaal lang. Het uh, werkdagen die ik niet wil maken. Nou, ik denk dat een hoop mensen een heel verkeerd beeld hebben van de tuinbouw. Dat het meest Komt dat niet door de sector ook een beetje dan? Nou, ook. we brengen gewoon te weinig naar buiten van hoe de arbeidsomstandigheden in de tuinbouw zijn. En die zijn gewoon goed en uh, schoon en uh, ja, wat dat betreft heel... Dat deze polen krijgen dezelfde CAO, hetzelfde uitbetaald, dat is het allemaal niet? Nee, ligt precies op hetzelfde niveau, dus wat dat maakt dat niet uit eigenlijk. Maar uh, ja, voor een heel aantal Nederlanders is het eigenlijk gewoon toch een hele drempel die ze over moeten. Omdat ze een heel verkeerd beeld hebben bij de tuinbouw. De Farley-enopsis... Het is de vlinderorchidee. Er staat nog bij bij de bijsluiter. Deze plant is bestemd voor decoratie, niet voor consumptie. Dat u dat maar weet. Het is tien voor negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De kans dat de pensioenen worden gekort, die is groot. De Nederlandse Bank, Pensioenfonds en minister Kamp van Sociale Zaken vinden dat noodzakelijk. SP en PVV willen absoluut geen korting.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 Maar of daar vandaag genoeg handen voor op elkaar gaan, is de vraag. Peter Blok en de Tweede Kamer dus debatteert vanavond... over de hervorming van het pensioenstelsel. Zeven minuten voor negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Hoeveel zou Facebook, het sociale netwerk, waard zijn? Er Wordt al jaren over gespeculeerd en in Silicon Valley in Amerika is iedereen ervan overtuigd dat de sociale netwerksite deze week een beursnotering gaat aanvragen. Dat zou dan de grootste beursnotering ooit van een internetbedrijf zijn. De beursgang. Bij ons in de studio internetkenner Roeland Stekelenburg. Roeland, waarom is iedereen zo ontzettend opgewonden over die beursgang, mogelijke beursgang van Facebook? Ja, eigenlijk zeg je het al. Het is de grootste beursgang van een internetbedrijf ooit. En uh, er wordt al zo lang nu over gesproken. En iedereen heeft het er al zo lang over. En nu uh, de aanwijzingen er echt zijn dat ze deze week die notering gaan aanvragen. Uh, ja, gonst het overal nu van de geruchten. En het is ook echt gehyped. Hè? Facebook er is een film over gemaakt. Misschien heb je hem nee. gezien. De Social Network. Um, en ze gaan maar 10% van de aandelen naar de beurs brengen. En uh, de waarderingen waar het nu op lijkt. Dan zou het bedrijf 100 miljard dollar waard zijn. Dat is natuurlijk astronomische bedragen. Dus dat voedt ook echt heel erg de hype... Uh, heel veel werknemers hebben trouwens aandelen daar. Dus ze ja. zijn in één klap zullen er ook duizenden miljonairs in Amerika ja. bij zijn. Maar, uh, waarom ik het ook vraag over die opwinding? Want we hebben natuurlijk eerder beursgangen gezien die niet zo goed afliepen. Dat De waarde van het bedrijf uiteindelijk toch veel minder bleek. Ja. Uh, is, is die opwinding dan wel terecht? Is, is ja, de dat positieve is, gevoel daarover terecht? Dat is helemaal de vraag. We hebben er eigenlijk drie gezien de afgelopen tijd. LinkedIn, Groupon en Zinga. Uh, bij LinkedIn hebben we gezien dat dat aanvankelijk ook een enorme hype was. Maar dat de beurskoers, uh, ik heb net even gekeken, die staat op 75. Terwijl het hoogste punt tijdens de lancering was 120. Oh ja. enorm gedaald. Uh, Groupon is ook gedaald. En Zinga was eigenlijk helemaal mislukt, de, uh, de beursnotering. Uh, dus ja, we moeten wel afwachten hoe dat natuurlijk gaat lopen. Het is toch een bedrijf wat, waarvan de waardering enigszins uh, irrationeel is, denk ik. Mm. Nou is Facebook natuurlijk het kroonjuweel. Iedereen kent het. Heel veel mensen zitten erop, dus het is, het is zeer bekend. Maar is dat de enige reden waarom het zoveel waard zou zijn? Nou, Facebook is ook wel anders. Facebook is niet helemaal hype afhankelijk. Dat wil zeggen dat ze hebben zo'n sterke positie... met meer dan uh, 750 miljoen gebruikers wereldwijd. Uh, ze kunnen zichzelf dus zeg maar verdedigen tegen de, de waan van de dag. Uh, zo wordt er naar gekeken. Uh, er zit een aantal uh, unieke dingen in Facebook die niemand anders heeft... en die ook heel moeilijk door anderen te beconcurreren zijn. Uh, Facebook heeft echt dat, dat, ze noemen dat social by design, dus het sociale aspect wat in alle elementen van dat internet... door Facebook bij elkaar wordt gebracht, uh, dat maakt Facebook uh, vrij uniek. Hmm. Heeft Facebook eigenlijk concurrenten op dit moment? Ja, er, er, er zijn een paar lokale kleine concurrentjes... zoals in Nederland uh, Hives of in, in Brazilië heb je nog Orkut. Het, uh, uh, maar het enige echte grote concurrent komt van Google. Google Plus, dat is niet zo heel lang geleden gelanceerd. en. Uh, die kan in theorie met Facebook concurreren... maar loopt zo ver achter dat je eigenlijk uh, ja, daar nog niet zoveel over kunt zeggen. Je noemt Hives al, dat is natuurlijk een dwerg vergeleken met Facebook... maar het kan ook hard dan weer bergafwaarts gaan, hè? Be be bewijst Hives natuurlijk ook. Kan dat Facebook ook gebeuren? Het zou in theorie kunnen. Uh, als een uh, groot sociaal netwerk dingen doet die mensen niet bevalt... op het gebied van privacy bijvoorbeeld kan er ook iets ontstaan waardoor mensen in één keer zeggen... Van, nou ik ben er klaar mee, zet ja. uh, een zeg maar die account handel. Op, ja. En uh, je hebt ook hele grote uh, bedrijven kopje onder zien gaan. Maar Facebook heeft toch wel echt unieke dingen. Misschien moet ik toch even ja. een paar noemen. Ik, ja. vind, ik vind bijvoorbeeld de nieuwsfeed die zij hebben... Um, die is echt uniek. Uh, wat zij doen is door... Overal waar jij klikt, je eigen account, maar ook alles wat jij liked, hè, waar je op die vindt leuk knop drukt, zijn zij in staat om voor jou persoonlijk uit al het nieuws wereldwijd zodanig te filteren dat dat aansluit bij je interesses. Ze kunnen daardoor ook advertenties heel goed plaatsen hè, die aansluiten bij jouw interesses, waardoor ze ook in staat zijn heel veel geld te verdienen. Ze hebben heel veel talent binnengehaald de afgelopen jaren. Daar was Mark Zuckerberg, de, de oprichter, altijd al heel goed in. Maar bijvoorbeeld ze hebben de afgelopen jaar allemaal bedrijfjes gekocht... puur om het talent. Ook een Nederlands bedrijfje, misschien kan ik het nog wel herinneren. Nou, dat zijn toch unieke dingen waardoor Facebook echt uh, veel waard is. Ben ik benieuwd hoe dat zal gaan. Wanneer verwacht, is, zou deze week kunnen gebeuren? Morgen vragen ze denk ik aan, of anders okay. donderdag. En dan gaan ze in mei, misschien eind april... Naar de beurs. Spannend. We gaan het er vast nog een keer over hebben. Holland. Ik denk het ook. Dankjewel voor je komst weer naar de studio. Nog meer beurs na negen uur. Dan maar eens kijken bij de AIX in Amsterdam op de beursvloer. Hoe daar gereageerd wordt op die, toch wel enigszins positief verlopen. Zeg het heel voorzichtig. Ja. Eurotop in Brussel. Althans, de regeringsleiders waren enigszins positief.